10 uur en net wel met het NOS journaal. De Amerikaanse regering veroordeelt het plan van Israël om meer huizen te bouwen in bezet gebied. Vandaag werd toestemming gegeven voor de bouw van 3000 nieuwe woningen in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaan-oever. Het Witte Huis noemt de uitbreiding niet bevorderlijk voor het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. De Amerikanen roepen de twee partijen op om weer rechtstreeks te gaan onderhandelen.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 Een Kamermeerderheid wil dat staatssecretaris van Rijn met een tabaksnota komt om het roken te ontmoedigen. Alleen het verhogen van de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak van 16 naar 18 is niet genoeg. Ook de prijs moet omhoog, er moet meer voorlichting komen en het aantal verkooppunten moet omlaag, vindt de Kamermeerderheid. Busmaatschappij Connection gaat in Enschede chauffeurs die te snel rijden harder aanpakken. Aanleiding is een recente snelheidscontrole van de politie in die plaats, waarbij bleek dat bussen van Connection en Arriva op de busbaan vaak te hard rijden. Veel bewoners hadden geklaagd over te snel rijdende bussen. Chauffeurs van Connection die een snelheidsboete krijgen, moeten die zelf betalen. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Pek Wolle tegen VVV Venlo en het bleef 0-0.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 Ja, goedenavond. Spek tegen VVV bleef dus 0-0. De belangrijkste eredivisiewedstrijd van dit weekend wordt morgen gespeeld. Nummer 4 Ajax. Je kan op 9 punten komen. Je kan ook op 3 punten komen. Speelt tegen de koploper PSV. Altijd uh, topwedstrijden. Ajax-PSV. Prachtige club. Dus uh, ik denk dat voetballer zijn dat je daar graag tegen wil spelen. Lijkt mij tenminste. En over een paar uur spelen de Nederlandse hockeymannen in Australië... tegen Pakistan met een nieuwe aanvoerder, Klaas van Meulen. Wie, zegt u? Ja, misschien inderdaad voor de buitenwacht komt het als een verrassing... maar intern eigenlijk in die zin niet uh, heel erg. Ik ben geweest bij Jon Ryan de Pal. In die zin uh, eigenlijk wel weer logisch misschien. Dat en meer tot 11 uur op Radio 1. En dan contact zoeken met uh, Ragnar Niemeijer, die het uh, ijzig koud heeft, ongetwijfeld. Uh, Ragnar uh, heeft de wedstrijd, om het maar zo te zeggen, hier een beetje warm kunnen maken? Uh, ja, het viel nog wel mee met die kou. Ik had zo'n lange onderbroek aangeschaft uh, vandaag, omdat die periode <laughs> er weer aankwam. Maar die is nog in de tas gebleven. Ja. Dus uh, ja, dat viel nog wel mee, maar het was, het was fris. Het was wel goed bezocht. Bijna 11.000 uh, toeschouwers weer bij een wedstrijd die dus in 0-0 eindigt. Ja, Peck heeft eigenlijk een beetje gezegd steeds de afgelopen periode. Als we nou tegen de concurrenten die we dan uh, verwachten onderin... thuis de wedstrijden winnen, uit ook de punten pakken... ja dan hou je vanzelfsprekend die concurrenten onder je. Wat dat betreft hadden ze graag willen winnen. En er zijn natuurlijk een aantal goede prestaties geweest de afgelopen periode van, uh, van Zwolle. Bijvoorbeeld het gelijkspel. Bijna de overwinning vorige week bij Twente hè, in de extra tijd. Castaños met die gelijkmaker. Nou ja, goed een overwinning op nak thuis. En het grootste gevaar wat er natuurlijk dreigt is dan voor de ploeg van Art Langele, dat mensen ook heel veel dingen gaan verwachten. En ja dan valt misschien zelfs zo'n 0-0 wel een beetje tegen. En er zijn momenten geweest voor Zwolle om de band te breken... en om misschien wel de winnende te maken. Want hoe langer die wedstrijd zich ontwikkelde... hoe meer je het gevoel kreeg van nou ja, als één ploeg hem nu maakt... dan zou het wel eens ook meteen afgelopen kunnen zijn. Die momenten kwamen op gekke... Ja, aan het einde in de eerste helft, in de extra tijd bijvoorbeeld, een, een grote kans toen voor Broersen. Een schotkans van een meter of vier. Die doelman van VVV, Maanpa, de Fin, reageert daar goed. En na 93 minuten ietsje meer spelen zelfs, is er nog een kopbal van Afdiets die de afgelopen drie wedstrijden steeds wist te scoren, zelfs als invallen tegen Ajax. Een fenomenale redding weer van die, van die keeper. Dat waren misschien nog wel op een kans ook van, van de later gewisselde Drost na de momenten... Dus wat dat betreft had het gekund. Aan de andere kant van het veld weinig gezien van VVV eigenlijk. Wel wat uh, enthousiast gestart. Dat zakte al vrij snel weg. Wildschut in de basis. Die begon een paar keer goed op links met snelheid. Kon de bal eigenlijk niet kwijt. En die kreeg dan nog de beste kans in de tweede helft voor VVV... door hem voorlangs te schieten. Oké, okay, nou uh, Joey van den Berg. Dat is toch wel een beetje de smaakmaker bij uh, Zwolle. Hij uh, ontbrak. Wat zit daarachter? Uh, ja, hij was er niet beide aanvoerders, aanvoerder. De man die vorige week pek nog op uh, 2-1 zette daar bij Twente. En ook een strafschop overigens veroorzaakte. De centrumverdediger draagt de aanvoerdersband. Vader geworden deze week. En uh, ja, van een meisje als ik me niet vergis. Hij was er niet bij. Het grappige was dat de man die nu de aanvoerdersbrand droeg. De rechtsback die overigens een zeer goede wedstrijd speelde. Wat dat betreft trok die zich van de hectiek in huizen van Polen niet zoveel aan. Maar die brand van Polen die had ook weggeroepen uh, kunnen worden. Omdat hij ook vader had kunnen worden vanavond tijdens de wedstrijd. En als ik goed uh, geïnformeerd was voor de wedstrijd, dan was hij toch wel naar het ziekenhuis vermoedelijk gegaan, als dat zover was gekomen. Ja, je is je aanvoer er niet bij van de berg. Dat scheelt er toch. Speelt een behoorlijk seizoen, wil graag weg en aan de andere kant, uh, ze hebben het daar dus ook dichtgehouden achterin. 0-0 betekent voor VVV overigens het einde van een serie van 28 wedstrijden... waarin er steeds een tegengal viel. Had geloof ik het nieuwe record kunnen zijn met 29 doelpunten. En als je dan toch een punt wil zetten achter deze wedstrijd... laten we dat dan doen met de naam van Arne Slot. Want hij speelde 7 maanden niet. is inmiddels 34 jaar, speelde voor het laatst vorig seizoen. Knie- en heupproblemen. Hij zou toch eigenlijk ja, de man van de paasjes moeten zijn. De openingen, de creatieve middenvelder. Hij is in ieder geval weer terug, viel behoorlijk in. In de laatste, nou ja, zeg even 25 minuten, 20 minuten. Dus dat biedt ook weer enig perspectief. Pechzwolle, VVV, zal later niet heel veel over worden nagesproken na het seizoen 0-0. Goed, dankjewel uh, Ragnar Niemeyer. Zometeen een opmerkelijk bericht vanuit uh, Madrid over José Morillo. Hij heeft weer een speciale actie in zijn hoofd. En een opmerkelijke wedstrijd van uh, de WK kwalificatie van de vrouwen bij het uh, handbal. Daar gaan we ook op terugblikken met een spectaculaire slotvarse. Maar eerst Bruce Springsteen en uh, I'm on fire. Hey little girl is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 Ik I'm on fire. We gaan vooruitblikken naar de topper van morgenavond in de Amsterdam Arena. Ajax tegen PSV. De nummer 4 tegen de koploper. Laten we nog even teruggaan naar het treffen van het voorseizoen. Ajax PSV in maart. Ah, zat hij veel buiten onder zijn tegenstander? Krijgt de bal nog voorover? Via Labiat gaat hij over de achterlijn. En mag Ajax een hoekstop gaan nemen? Dat uh... Pas drijvend deze situatie, maar ik vind toch niet ten volle benut. Kort genomen, Aysatty, bal richting tweede paal. Daar komt die bal, oh, mooie, wat een mooi doelpunt zeg. Ik weet niet of het bedoeld is, maar hij zit er geweldig in. Aysatty in de bovenhoek, Titon is kansloos en Ajax leidt met 1-0. Prachtige bal in de diepte. Hij staat hij kan niet de bal onder controle krijgen. Nee, houdt eventjes. Hij zit vast, maar schijnt dat de fluit voor penalty. En nu geeft hij een penalty aan Ajax. Daar komt de aanloop, daar komt de bal en goal. Heel cool gebleven. De rechterhoek gezocht, Sien de Jong. Titel zoekt. Ja, dat was toen en die houtkamp. Je weet het ongetwijfeld ja, nog. Goedenavond. Natuurlijk, ja, tuurlijk. Goedenavond, Robert. Ja, vorig seizoen. Uh, nu is een beetje de teneur dat PSV de favoriet is. André Ooyer, ex-Ajax en ex-PSV, die denkt dat PSV sterker is. Zo heeft hij gezegd. En Gerald Cibon zegt vandaag zelfs dat Ajax moet oppassen voor een slachting. Een afslachting. Wat, wat, wat, ja, ik hoor het al, je bent het niet helemaal met ze eens. Nee, laten we dat nou wel zijn. Het is nummer... Nou, niet met, uh, in ieder geval niet met Sibon over die afslachting. Dat is uh, onzin. Het is nummer 1 tegen nummer 4. Uh, Ajax heeft een goede ploeg en PSV heeft een uitstekende ploeg. Afgelopen weekend een beetje uh, ja, treurig verloren, laat ik het zo zeggen. We waren toch de betere ploeg tegen Vitesse. Maar Vitesse, of, uh, ja, Vitesse met Reis uh, wat, wat uh, listiger en, en, en, en be beter uh, in het benutten van de kansen. En Ajax had het moeilijk tegen Roda... maar hebben daarvoor weer twee geweldige wedstrijden... bijvoorbeeld tegen Manchester City gespeeld. Dus mm. het kan wat mij betreft alle kanten op. Hoor. Ja, dus, dus afwachten hoe dat uh, gaat verlopen. Frank de Boer die gaat er in ieder geval uit van het positieve natuurlijk. Hij denkt aan het scenario van vorig jaar... toen Ajax na een slechte start van het seizoen toch nog kampioen werd. Zij hebben wel het voordeel dat ze zes punten voorstaan, alleen het kan voor ons beide kanten opgaan natuurlijk. Zelfs vorig jaar was het een heel belangrijk keerpunt in de competitiestrijd. Ik denk dat zij dat niet graag weer willen hebben, dat wij op dat moment in die flow komen en eigenlijk daarna geen wedstrijd meer hebben verloren. Nou, morgen is het ook een hele belangrijke wedstrijd voor ons. Je kan op negen punten komen, maar je kan ook op drie punten komen. Wat vind je van PSV momenteel? Ja, ik vind PSV gewoon een hele goede ploeg met veel ervaring natuurlijk. Met Van Bommel die uh, de lijn uh, goed uitzet. Op alle posities hebben zij uh, goede spelers staan en weten elkaars kwaliteiten uh, heel goed uh, te benutten. Met snelheid voorin, met creativiteit, dan met metters vooral. En uh, ja, de ervaring en de sluwheid uh, van Strootman en uh, van Van Bommel. En de ervaring en de sluwheid van Dik Advocaat? Ja, dat staat buiten kijf natuurlijk. Uh, zoveel wedstrijden heeft hij geleid. En ja, die zal niet snel verrast worden. Ajax heeft in het natuurlijk wel eens met, met, een, met een soort valse spits gespeeld. Uh, maar je hebt natuurlijk ook uh, Hoessen nu. Wij hebben een beetje het gevoel bij de spelersgroep. Althans, we spraken Simeon. Die aangeeft dat hij toch wel graag met een vaste spits wil spelen. Een centrale spits. Hoe sta je daar zelf in? Ik kijk gewoon naar de tegenstander. Natuurlijk ook naar onszelf. Ik kijk gewoon hoe, hoe mensen trainen. En ...waar we ons voordeel uit kunnen halen. En ik speel ook het liefst met een vast team... Uh, ...wat vastigheid geeft aan het team. Maar soms, uh, ja, door omstandigheden... ...kies je dan wel eens voor uh, een ander type speler op een bepaalde positie. Maar uh, als het goed functioneert... ...dan ben ik niet uh, degene die dan uh, opeens uh, weer gaat veranderen. Dus je durft het met hem aan nu? Ik weet niet of hij ze gaat spelen... ...maar uh, ik zou het wel met hem aan ...anders zit hij ook niet bij de selectie. Frank de Boer, in gesprek met uh, collega Martin Vriesema. en die Houtkamp, wat denk je, uh, speelt Hoesen morgenavond? Ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk als je kijkt naar uh, vorige week tegen Roda. Uh, ja, Eriksen speelt toen op het middenveld Hoesen in de spits. Uh, maar Eriksen heeft het natuurlijk tegen Manchester City... ik zei het net al, uh, uh, toch goed gedaan als spits. Ik weet het niet. De, de ervaring van Eriksen zou misschien wel eens de doorslag kunnen geven... dat hij toch uh, weer met Eriksen in de spits speelt. Maar... Ook daar, ja, Frank de Boer zegt het al. De, de training daar, daar kijkt hij naar. Uh, hoe is dat gegaan? Ja, het, het zou mij niet verbazen als Eriksen in de spits speelt. Ja, en hoe ziet de opstelling van Ajax er dan verder uit, denk je? Ja, eigenlijk wat je normaal kunt verwachten van Rijn, al de wereld mooi Zander, blind achterin, uh, Paulsen in de punten naar achteren. En dan uh, een middenveld met uh, De Jong, Schöne. Uh, dan voorin met uh, Boerrichter en uh, Eriksen en, en Fischer. Ja. Die Fischer die dus speelt in plaats van uh, Babel, die een tijdje geblesseerd is. Ja, ja dat uh, lijkt me de meest uh, normale opstelling wat betreft uh, Ajax. Ja. Bij de persconferentie van Dick Advocaat uh, ging het ook over de opstelling. Dries Mertens en Mark van Bommel die sloegen namelijk de training over. De toelichting van de trainer, Dick Advocaat. Ja, dat zijn vanmorgen twee twijfelgevallen. Dus we moeten eigenlijk morgen in de warm kijken of we beide kunnen spelen. Uit voorzorg hebben we ze vandaag niet laten trainen. Dat wilden ze eigenlijk zelf, met de hoop en het gevoel dat ze morgen wel kunnen spelen. Maar je hebt toch wel een gevoel, wat denk je? Je twijfelt echt, ja? Ja, nee, ik, ik maak geen komedie. Nee, het is echt, echt een twijfel Maar ja, dat, zit, dat, dat is in de renda van voetbal, dat kan gebeuren. Vitesse nog geanalyseerd en gezien dat het nog steeds uh, gezien wordt als een incident? Zo'n ongelukkige wedstrijd zit er soms tussen, vraagteken? Nou, het is, het is heel duidelijk, daar kun je uh, lang en breed over praten. Die kansen die wij hebben gekregen, als je acht, negen kansen krijgt... dan moet, dan moet je er vier of van maken. Nou, zeg vier. En Vitesse krijgt drie, vier kansen. Die hebben natuurlijk toch ook een aantal spelers voorin lopen... die, die kunnen scoren. Maar het is wel... Ik, ik, ik, vond, ik, vond, ik vond de kritiek of de, de, de verslagen wel heel erg pro-Vitesse. Die waren best goed. Nou, als je negen kansen weggeeft, dan, dan, dan is er iets niet goed. Maar nogmaals, ze komen natuurlijk op een andere manier binnen... En dat is natuurlijk hartstikke leuk, als Vitesse er ook bij is. Dat is ook een, een leuke club met, met talentvolle spelers. Maar normaal, als je zoveel kansen weet te creëren... dan kun je niet zeggen, van, uh, dan moet het ergens fout liggen daar, defensief. Anders creëer je niet 8-9 acht, acht, kansen. Het waren er 8-9, nee, want ik heb ze echt, echt zitten tellen. Dus normaal, dat is een wedstrijd wat niet mag gebeuren. Op dit niveau moet je ze scoren. Nou, misschien komt dan de spanning uh, erbij. Daar hebben we het al eens meer over gehad. De ene is wel daar geschikt voor ander, en bij een andere club niet. Spanning is natuurlijk een heel vervelend uh, gevoel. Over spanning gesproken, je, je verliest daarvoor van Jeppe, dan van Vitesse. Ja, we moeten niet drie keer op een rij gaan verliezen. Dan is ook ja, dan kunnen er nog wel niet... een paar bij komen. Dan hebben jullie tenminste weer iets om over te schrijven en over te praten. Toch? <lacht> Ja, blijft mooi. Uh, Dik advocaat, hij was weer in, uh, in topvorm. Uh, Joep Schroeder trouwens ook. Uh, Andy, uh, wij hadden op de redactie, misschien dat jij dat ook... toen je het zag en hoorde, Van Bommel en Mertens... die staan toch morgen gewoon in de basis? is dus gewoon een spelletje. dat het nu gespeeld worden, of denk nou, je toch nee. niet? Nee, ik weet dat Van Bommel toch wel wat last van zijn rug heeft. En bij Mertens is eergisteren het, uh, bij, uh, het schieten er een beetje ingeschoten. Ik denk dat Mertens absoluut geen probleem is. Overigens wel leuk, Dries Mertens... Uh, kan morgen zijn 75e doelpunt in de Bete Nederlandse betaalde voetbal maken. Maar hij heeft nog nooit tegen Ajax gescoord. Dat is uh, wel opvallend. Hm. Uh, ik, maar ik denk dat ze, dat ze wel zullen spelen. Zowel Mertens als uh, Van Bommel. Laten ja. nou, we even naar nou Van Bommel luisteren. Want Joep Schreuder die sprak ook uh, uh, met hem over Kevin Strootman. Met wie hij zo'n belangrijke rol speelt hè, bij PSV. Maar Joep vroeg eerst op de man af of hij nou wel of niet speelt tegen Ajax. Daar ga ik zelf wel van uit. Ja. Maar soms is het verstandig om even een training over te slaan. En in het land is er veel commotie dat er spelers gespaard worden voor wedstrijden. Maar je ziet het nou zelfs in de competitie. Dat je niet altijd volle bak kan trainen. En dat één dag extra heel veel uitmaakt. Iemand als Kevin Strookman, die zegt hij is 22 jaar, ritme, veel spelen. Heeft u daar in principe gelijk in? Ja, iedereen wil heel graag spelen. En dat is altijd lekker. Als je, als je heel veel wedstrijden hebt achter elkaar, dan kom je inderdaad in het ritme. Maar het is niet zo dat je heel veel wedstrijden nodig hebt om goed te spelen. Het kan ook zijn dat je als je één keer in de week speelt... of af en toe even een tijdje eruit bent... dat, het één keer, uh, dat je het niveau weer hebt. Dat is heel... Uh, ja, daar kan je geen garantie op, op geven als je heel veel speelt dat je ook goed speelt. Hoe ver is Kevin? Kevin is heel ver. Is hij zover dat hij de eredivisie al ontstegen is, zoals de coach zegt? Is dat zo? Nou, ik ken hem natuurlijk van Neer al vorig seizoen. Ik, ik volg hem natuurlijk een klein beetje op tv. Bij Utrecht, bij Sparta kende ik zijn naam. Maar dat zag ik hem niet vaak spelen. Allemaal pas kort trouwens. Nog geen twee jaar geleden. Hè? Ja. Maar goed, als je een beetje in het voetbal zit... dan hou je er wel een beetje in de gaten. Maar ik heb, maak hem nu uh, maandag maand of vier, vijf mee hier bij PSV. Hij maakt op mij een hele volwassen indruk. Hij is nog niet zo oud. En uh, inderdaad, wat je zegt, hij zit pas uh, één, twee jaar... echt in het, uh, in, het, in, het hoogste, uh, in het topvoetbal in Nederland. Maar op mij maakt hij een hele goede indruk. En op zijn manier van spelen, ja, daar, daar hou ik al van. Altijd naar voren toe verdedigen agressief, veel ballen veroveren en daarbij heeft hij ook nog een functionele techniek. Dat wil zeggen dat, hij de, dat het geen uh, speler is die veel kunstjes doet, maar als hij een bal aanneemt, ligt hij altijd goed. En dat noem ik functionele techniek. Toen jij er vorig jaar niet was, zei hij wel eens ik wil te veel doen. Hij is blij ook dat jij er bent, want hij kan van jou leren, maar ook jij haalt zeg maar bepaalde dingen bij hem weg. Is dat een parallel met Koku en Van Bommel, toen jij wat jonger was? Ja, ik heb daar zelf ook eens over nagedacht, ja. Dat, uh, voor mij was het ook heel prettig uh, dat Filip kwam. Uh, daar uh, ontlas je elkaar mee. De ene uh, doet dingen en dan doet de ander het verdedigende werk. De andere gaat naar voren. En dat is zonder iets te zeggen en zonder afspraken erover te maken. Het gebeurt gewoon. En dan merk je dat je elkaar aanvoelt. En ik heb niet met, veel, heel, niet met heel veel spelers een hele goede klik gehad op het middenveld. Er zijn er een aantal. En, en daar zitten Kevin en Filip zitten er ook bij. Bastian Schweinsteiger en C. Roberto. Ja, dan had je eigenlijk aan, aan oogcontact. Of eigenlijk aan je beweging van het lopen al naar links wist je al wat de ander ging doen. En dat zijn, uh, ja, dat zijn hele fijne momenten. En voor hem is dat denk ik ook al prettig. Wat hij zelf al zegt als hij uh, vorig jaar te veel deed en te wilde forceren. Ja, dan moet hij nu misschien uh, vaak op de rem trappen. Mark van Bommel. Ja, En die houtkampen uh, als we het middenveld van PSV uh, afzetten tegen het middenveld van Ajax. Wat voor conclusie trek jij dan? Het eerste wat in me opkomt is uh, de mannen tegen de jongens. Want als je nou kijkt naar. Van Bommel, zo belangrijk. Zo goed spelend uh, dit seizoen voor PSV. Uh, Stroopman, Idemdito. Een beetje een. Uh, ja, af en toe. Ik, ik moest wel lachen om de column. Uh, ja, uh, ik zat er uh, ook uh, te horen. Ja. Uh, dat, dat gezicht dat altijd een beetje naar beneden staat. Maar het is een geweldige voetballer. Het enige wat uh, bij PSV nog niet echt loopt, is uh, toch Wijnaldum. Die, die nog niet echt in zijn ritme zit dit jaar. Fantastische voetballer. Miste weer geweldige kansen tegen Vitesse. Dat is het enige minpuntje op dit moment. Maar en Aldo kan ook zo goed voetballen. En als je dan het middenveld uh, neemt van Ajax. Uh, de oplettende luisteraar uh, miste net uh, in mijn opstelling een middenvelder. Ik denk dat het schöner dat dan wordt als uh, Eriksen in de spits gaat spelen. Ja, dat zijn toch uh, wat, wat uh, frivolere spelers, wat, wat lichte spelers. Geen, geen killers. Uh, de jong vind ik een uitstekende voetballer. Overigens allemaal. Goede voetballers, anders speel je niet bij Ajax of bij PSV. Maar ik denk dat juist het, uh, het beuken, het bikkelen... dat dat het, uh, het verschil gaat maken morgen op het middenveld. Nou, Ajax verloor in augustus hè, in de arena van PSV. Wat we net hoorden was in maart in de competitie. Toen won Ajax met 2-0. In augustus uh, Johan Kruisgaal won PSV met 2-0. Rob Fleur die vroeg aan uh, Ajax-verdediger Ricardo van Rijn... wat er eigenlijk sindsdien is veranderd. Je ja, ben nu natuurlijk een, een post verder in de competitie, waarbij je natuurlijk al wat langer nu met een bepaalde elftal staat, wat, wat meer aan elkaar gewend is, denk ik. En, nou goed, we hebben nu natuurlijk een Niklas Moisson die erbij is gekomen en een, en een Christian Paulsen natuurlijk die, die er ook bij is. En goed, dat is een brok aan ervaring die we, die we toen misschien nogal misten. en wat we nu erbij hebben gekregen. En denk ik dus ook wat meer, meer klaar voor de tegenstand van, van PSV om daar een, een goed antwoord op te geven. PSV moet kampioen worden, heeft er alles voor opzij gezet. Jullie spelers strijden nog op meerdere fronten. Waar ligt de druk? Ja, ik denk toch wel meer bij, bij hen, denk ik. En, uh, ze hebben natuurlijk voor een bepaald groot bedrag uh, aan, dit spe, aan spelers te, uh, gekocht. En, uh, voor hun is natuurlijk uh, de competitie het belangrijkste. Dat hebben ze denk ik ook meerdere malen aangegeven. En uh, ja, goed, wij, wij, wij proberen nog op, op alle fronten mee te draaien. En, uh, dat is nog met, met Champions League of Europa League of, uh, en nog met de beker natuurlijk, wat, uh, wat heel belangrijk is. En, uh, en goed, wat dat betreft is denk ik bij hun de druk groter, omdat, omdat zij echt alles op de competitie gooien. En, uh, SV zegt, je kan niet op alle fronten strijden. Jullie doen het wel. Ja. Waarom kan het bij jullie wel? Ja, goed, wij, wij zijn een ploeg die, die graag veel wedstrijden speelt. En we zijn een hele jonge groep. Voor iedereen is het, uh, voor veel jongens is het nieuw. En, en goed, voor ons is het natuurlijk.. Uh, elke wedstrijd een gelegenheid om onszelf te laten zien en om als team te kunnen groeien. En hoe meer wedstrijden je daarvoor speelt, hoe beter en groter die kans is, denk ik. En uh, ja, goed, Dat willen wij allemaal als, als jonge groep aangrijpen en door, door veel ervaring te krijgen met, met de wedstrijden die je speelt, en zowel op Europees gebied als, als in de competitie en de beker, denk ik. Afgelopen weekend wonnen jullie in de slotfase bij Roda. PSV ging onderuit op eigen veld tegen Vitesse. Wat doet dat met jullie? Ja, goed, het, het is natuurlijk wel een extra stimulans. Uh, kijk, voor ons is het uiteindelijk een, een heel mooi weekend geworden natuurlijk, waarbij zij punten laten liggen en wij nog gelukkig in de slotfase uh, heel terecht uh, nog winnen. En, uh, en goed, uh, daardoor merk je dat, uh, dat het gat wat heel groot was, dat het nu... Na zaterdag kan het weer heel relatief heel klein zijn, natuurlijk na, na, na drie punten. En, ja, zo vroeg in, in de competitie had je dat misschien niet verwacht. En, uh, ja, zo zie je dat het maar elke week uh, dat het heel knotsgek kan worden. En, en dat zo de afstanden opeens weer heel klein kunnen worden. En, uh, ja, dat is wel een extra stimulans voor ons om, om, om daarbij te blijven. En ook weer uh, om in eigen huis de punten te, te pakken. En, uh, en zo weer nog dichterbij te komen. Nu is het zes punten het verschil. Weet je hoeveel het verschil was vorig jaar om deze tijd met de kop lopen? Ik gok een, een punt of tien. 13, 13 punten ja, inderdaad. Nou ja, dat is natuurlijk een, een nog groter aantal. En, uh, en goed, uh, nogmaals, het, het, is nog, het is nog heel vroeg, natuurlijk, in de competitie. En uh, ja, nu, nu kunnen we dat gaat terugbrengen naar drie, waardoor de hele strijd, denk ik, weer om het kampioenschap weer helemaal open is. En, uh, en goed, daar gaan we alles voor geven. Ricardo van Rijn, de druk zit erop. En uh, die, um, ik kan me herinneren van die laatste twee edities van Ajax PSV... dat het eigenlijk hele uh, werd heel erg naartoe geleefd, maar dat de wedstrijd zelf heel erg tegenviel. Ja, dat, dat is maar net hoe je ernaar kijkt. Hè? Ik hoor ook zo vaak weer de afgelopen weken over Mickey Mouse competities en zo. Ik zie toch hele leuke wedstrijden en ook minder leuke wedstrijden. Ik verwacht morgenavond uh, echt een kraker. Omdat uh, het, het voor Ajax toch wel heel noodzakelijk is dat ze winnen. Ze spelen thuis een uitverkocht huis. Ja, wat willen we nog meer? Hm. En uh, samen met Bas, nou ja, dat is toch het uh, leukste wat er is. Een ja. <laughs> vro vroege goal, is dat essentieel, denk je? Om de boel open te breken? Nee hoor, nee, nee, nee. Het maakt de wedstrijd alleen maar veel leuker. Uh, maar dit wordt gewoon 90 minuten lang... Uh, hopelijk een, een spektakel om van te smullen. Goed, we gaan het horen morgen. uh, morgenavond, kwart voor negen, dankjewel Andy, uh, de aftrap dus van Ajax PSV, die uiteraard live te volgen is hier op Radio 1. Wat is er nog meer te horen op Radio 1 en langs de lijn? Morgen kwart voor zeven begint Twente tegen ADO Den Haag, om kwart voor acht Feyenoord tegen RKC Waalwijk en Willem II tegen Heerenveen, kwart voor negen dus Ajax PSV. En zondag om half één uh, NEC tegen NAC Breda en om half drie Utrecht AZ en Groningen Herakles Almelo en om half vijf. 5 desmiddag zondag Vitesse tegen Rode JC Is. Luister. Zo klinkt een uh, fluitconcert in Bernabeu, Het stadion uh, van Real Madrid. En José Mourinho, dat is die excentrieke coach van Real... die heeft aangekondigd dat hij morgenavond extra vroeg het veld op zal komen. Voor de wedstrijd tegen stadgenoot Atletico morgenavond... om de fans van Real zo alle gelegenheid te geven om hem uit te fluiten. Uh, dat wil hij doen om zo hun onvrede te kunnen laten uiten... over de grote achterstand op uh, Barcelona. Mourinho heeft wel één voorwaarde gesteld. Fans die later komen en dus niet de gelegenheid hebben genomen om hem uit te fluiten... die moeten dan de ploeg gaan ondersteunen. Nou, morgenavond weten we of het heeft gewerkt. En internationale overweegde Wesley Sneijder te verkopen... nu de onderhandelingen over verlenging van zijn contract zijn vastgelopen. Dat verklaarde de voorzitter Moratti. Sneijder die weigert zijn contract bij de Italianen te verlengen... omdat hij in zijn salaris erop achteruit gaat. Uh, sinds het conflict komt hij niet meer in actie... maar volgens Moratti is er geen sprake van druk van bovenaf. Moratti zegt, Sneijder speelt niet omdat de coach vindt... dat hij niet op zijn best is, met name mentaal, zo zei de voorzitter. Hij heeft het recht ons aanbod niet te accepteren. De oplossing ligt in dat geval op de transfermarkt, zo zei de voorzitter van Inter. Goed, dan uh, treed je lager. Peksholle, VVV 0-0. Gemengde gevoelens bij de VVV-coach Tom Lokhoff. Uh, we hebben nu 0 gespeeld, dat is heel lang geleden. Zelfs heel lang geleden in, in de uitwisselstrijd voor, voor VVV. Ik vind dat we in balbezit te weinig gedaan hebben. En daar had ik wel meer van verwacht. Maar je weet dat je ook ruimte gaat krijgen. En ik vind dat we dat uh, te weinig gedaan hebben. Maar van de andere kant, uh, als je dan met balbezit minder doet... en je kan toch nog op de nul spelen en een punt halen... ja, oké, okay, dat, dat, dat is in ieder geval iets. Voor de duidelijkheid, de laatste keer dat VVV geen goal tegen kreeg, was ergens in februari. Ik geloof 6, 27 wedstrijden geleden, die orde van grootte. Ik hoorde langer, maar ik... ik, ik heb... zijn uitwedstrijden die jij gehoord hebt. Ik heb ja. geloof ik alle wedstrijden meegeteld. Ik, ik heb het niet precies bijgehouden. Maar... Voelt dat dan als winst, dat principe? Of zeg je, ja, dat is allemaal wel statistiek, ik heb een punt en daar ben ik gewoon tevreden mee? Nee, zo moet je wel kijken. Maar ik denk voor de ploeg wel dat je ook weet van, oké, okay, momenten dat je, dat, dat je voetbal uh, niet alles kan brengen, of niet alles brengt, ja, dat je wel vanuit je organisatie en dat je dan toch een punt mee kan nemen. En, en, en zeker voor de spelers in het veld, voor de verdedigers, voor de keeper... is dat natuurlijk altijd belangrijk om, uh, om op de nul te spelen. Je zegt, um, in balbezit brengen we niet wat we moeten doen. Is dat een soort onrust? Is dat te snel willen of is dat dingen niet zien? Wat is dat vanavond? Ik vond vanavond vooral uh, een beetje onrustig in balbezit. Te vaak, te snel... Ja, en, en dan train je op van breng soms wat rust in het spel geduldig zijn op het juiste moment wachten wanneer die steekbal geven wanneer die dieptebal en, en, en ik vond dat we daar uh, bij Verlager gewoon veel te onrustig waren veel te snel ja, gelijk de oplossing wilden wilde zoeken naar voren of, of hele moeilijke ballen speelden ja lukt het dan niet ja dan ben je snel de bal kwijt en, en, en, en dan moet je zorgen dat je een bal bezit ja, geduld positiespel speelt en, en op het juiste moment afwacht en ja, dat vond ik vandaag uh, ja, dat was dat was niet uh, ons normaal niveau. Na september en uh, oktober, wat voor VVV en voor jou moeilijke maanden zijn geweest... kwam november. En in november speel je vijf wedstrijden en haal je acht punten. Ja, november is afgelopen. Dat is eigenlijk heel slecht nieuws voor jullie. Want het was een goede maand voor VVV. Ja, morgen begin december. Dus ja, dat... Uh... dat is pech, hè? Nee, och, nee. Zo, uh, jij zegt het en uh, ja, dan ga ik erover nadenken. Acht maar... nou ja, uit vijf in november. Ja, dat is mooi. Maar dat zie je ook en dat is wel... Uh... Je zie dat in de organisatie beter is. Minder kansen weggeven. En alleen nu vind ik wel dat we KNK moeten blijven werken. Maar ook, ook voetballend gewoon, zeker in zo'n wedstrijd. Nou ja, we, hebben, we hebben niet veel kansen gehad dat je wel wat meer kansen af moet dwingen. Ton Lokhoff was dat tegen uh, Bas Stigler. VVV hield de nul terwijl Peck Volle er toch alles aan had gedaan om uh, te scoren. Maar dat lukte dus niet. De vraag is uh, of uh, Zwollecoach coach Art Langer daar erg zagrijnig van is. Bas Stigler die sprak met hem. Om te winnen hoef je hem alleen maar gewoon even te maken, ergens onderweg. Ja, zo uh, klinkt het wel heel simpel, hè, maar je hebt volledig gelijk. Um, want je verliest twee punten uh, onnodig. Um, ben je daar heel ziek van? Nee, ik heb net in een kleedkamer gezegd van wij zijn eigenlijk, uh, moet je gewoon eigenlijk wel, uh, misschien wel blij zijn. Want we hebben hier vier wedstrijden eerder gehad, waar we ook zo speelden, ook kansen kregen en aan het eind uh, met nul punten stonden. Als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. Oud cliché, maar wel waar, en dat hebben we vandaag gedaan. Nou, heb je van tevoren gewaarschuwd uh, dat een ploeg als VVV wel spelers heeft... waarmee ze gevaarlijk kunnen counteren. Is dat eigenlijk wat je bedoelt, dat dat de winst is... dat je dat wel bijna de hele wedstrijd hebt kunnen voorkomen? Uh, ja, zeker. Uh, daarnaast uh, uh, hebben wij, ondanks dat we die counters geneutraliseerd hebben... toch uh, een hele hoop kansen bij elkaar kunnen spelen. En dan hebben we, denk ik, wederom uh, goed gespeeld. Het losproberen te spelen, er alles aan gedaan om een goal te maken... De goal is niet gevallen, uitstekende keeper van VVV. Maar goed, uh, ja, kijk, wat VVV hier kan doen, uh, weet ik niet. Maar die hadden niet echt de intentie om, uh, om een goal te maken. Nou, die zijn hier gekomen en die hebben gekregen wat ze wilden, denk ik, een punt. Nou ja, wat ik al zei, er zijn nog eerder ploeg hier geweest die dan maar drie weggingen. En dat is dan in helft van vandaag niet gebeurd. Um, nou, kun je dat zeggen in de kleedkamer? Me, zeg maar, bijna opgewekt, daar zeggen uh, jongens, we, we doen het in die zin toch gewoon goed. Zitten dan Drost en Afdits uh, met het hoofd naar beneden, want die kunnen hem echt maken. Nee, want dat zijn de eerste jongens die je dan juist op dit moment... eventjes die hoofd, dat hoofd omhoog uh, laat zetten. Want uh, ja, goed, kansen missen hoort bij het spel. En goals maken is het moeilijkst van het spel. Als iedereen dat goed zou kunnen, ja, dan was het heel anders. Uh, dus uh, verdedigers dan aanvallen. Het zijn allemaal dingen die waar zijn en die vandaag uitgekomen zijn. Het is natuurlijk wel heel jammer. En als je eerlijk bent, zullen alle toeschouwers hier, ook de neutralen... Ja, als wij nog een goal hadden gemaakt, dat had iedereen dat natuurlijk terechtgevonden. Als je zeg maar, de afgelopen weken op een hoop gooit... ben je dan tevredener dan dat je was in de maanden daarvoor... Louter om het feit dat er nu wel wat meer beloning komt in de vorm van punten. En vandaag dan misschien twee te weinig, maar toch? Ja, ja ik heb aan het begin gezegd dat ik ben heel tevreden over het proces We spelen goed, gaat aardig. Uh, we komen veel voor de goal, maar we krijgen te weinig. Dus het product is uh, niet goed. Nou, nu begint het product ook een beetje uh, wat, wat puntjes erbij te kweken in. Ja, nou ja, het verhaal is gewoon heel simpel. Deze wedstrijden horen erbij. En uh, voorlopig staan we, hebben we er twee of drie meer dan VVV, geloof ik. Als we dat tot het eind van de rit vol kunnen houden, dan uh, is deze trainer zeer tevreden. Goed, dat was Art Langer. Laten we even kijken wat er in de eerste divisie is gebeurd vanavond. Helmond Sport MVV werd 1-1. MVV kwam na 18 minuten al met 10 man te staan. Naar rood voor Braken. Maar ze redden het dus toch, tenminste dat gelijke spelletje. Goat Eagles tegen FC Emmen 2-1. Fortuna Sittard FC Eindhoven 1-1. Veendam Den Bosch 0-3. En Cambuur Telstar 3-2. Almere City won thuis met 2-1 van Excelsior. Zondag uh, nog twee wedstrijden. Dan speelt Sparta thuis tegen FC Os. En Volendam speelt tegen de Graafschap. En maandag Dordrecht tegen AGO-VV. MVV heeft 32 punten uit 15 wedstrijden. Sparta uh, met 30 uit 14 tweede. En kan bij winst zondag dus de nieuwe koploper worden. Helmondsport heeft er 29 uit 15 en staat op de derde plaats. Goed, dan de Nederlandse handbalsters. Die wonnen vanavond ook hun tweede WK-kwalificatiewedstrijd. In Apeldoorn was Slovenië de tegenstander. Richard, jij bent bij die wedstrijd geweest. Richard van der Made, onze verslaggever, die het handballen intensief volgt. Gisteren hebben we elkaar ook even gesproken. Toen zei je, na die enorme winst op Israël... Nou, Slovenië en Oostenrijk zijn eigenlijk gelijk aan elkaar. Dus ze moeten laten zien wat ze kunnen. Slovenië, nou, ze redden het. Maar het was oh, op het randje, hè? Het was met hangen en wurgen. Het was echt een uh, hele hectische, spannende slotfase... waarin uh, Slovenië toch nog onverwacht weer terugkwam. Want Nederland bouwde op een gegeven moment aan een voorsprong... die maximaal uitliep tot zes doelpunten verschil. Maar goed... In de tweede helft maakte Oranje ook weer heel veel technische fouten. En het was eigenlijk vanavond in Apeldoorn de wedstrijd van de gemiste kansen. Nederland heeft echt heel veel open kansen laten liggen. En daardoor kon Slovenië ook in het spoor blijven. Nederland maakte op een gegeven moment veel technische fouten. Het werd rommelig. Het is ook een jonge ploeg. De druk was enorm, want Nederland moest winnen. En toen werd het zelfs 23-23 een strafworp in de laatste minuut. En vier seconden voor het einde van de wedstrijd... gooide Nieke Groot de beslissende bal tegen de touwen. En toen won Nederland dus toch nog met 24-23. Enorme ontlading. En de koppositie is nu een feit. Ja, Nieke Groot, goedenavond. Hoi, goedenavond. We hebben het uh, gevolgd op de schermen bij ons op de redactie. En er ging uh, nog net geen weef uh, over de redactie nee. in die ja. laatste vier, vijf <laughs> minuten. Beschrijf eens even wat er, uh, wat er volgens jou in het veld, want Richard heeft goed beschreven. Maar hoe zag jij het vanuit het veld, wat er gebeurde in die laatste tien seconden? Uh, ja, de laatste tien seconden waren ook vrij hectisch... Uh, we hadden wel een afspraak, maar die lukte niet helemaal. En toen waren er nog vier seconden te gaan. En uh, ik was in de beste positie om te schieten. Dus uh, ja, ik moest wel. Ja, ik had een beetje de indruk dat uh, het, de, het plan... om die, hoe jullie die laatste vijf seconden zouden uitspelen... op het laatste moment werd veranderd. Klopt dat of niet? Uh, nou, niet helemaal. Uh, de laatste tien seconden hadden we een afspraak wat niet lukte. En toen was het maar een beetje, ja, wat doen we nu? En toen... Ik dacht, ja, ja, ik schiet maar. Ja, ik doe maar wat. Ja. Ja, de ontlading was echt enorm. Um, hoeveel waarde hecht jij aan deze overwinning? Ja, heel veel. Uh, als we niet hadden gewonnen, dan uh, hadden we het ons zelf nog moeilijker gemaakt... dan we het in deze wedstrijd al hadden gedaan. Dus uh, twee punten is gewoon heel, heel belangrijk. Hmm. geeft die ontlading hè, ook aan hoe groot, jullie, uh, hoe groot de druk is die jullie jezelf opleggen. Um, ja, vind ik wel. Uh, we hebben natuurlijk van tevoren gezegd dat we ons willen kwalificeren voor de kwalificatie, dus uh, ja, moesten we gewoon winnen en uh, ik ben heel erg blij dat we dat gedaan hebben, ondanks uh, een slechte wedstrijd. Mm. Blijf even hangen, Richard van der Maden. Ja, jij zegt, ik zie je met je mond zo'n beetje van... nou, zo slecht was het niet. Wil je aangeven? Nou, ze is daarin heel eerlijk dat ze inderdaad toch aangeeft. Dat hoor je niet zo vaak uh, sporten zeggen dat het echt uh, slecht was. Ik vond uh, de dekking wel heel goed staan bij Nederland. Maar aanvallend was het inderdaad uh, bij Vlagen gewoon dramatisch. Want uh, als je zoveel open kansen krijgt en er zoveel laat liggen... ja, dat kan eigenlijk niet. En dan kan dat ook uh, zomaar afgestraft worden. Maar goed, ze hebben er keihard voor geknokt en nu wel... Uh, twee overwinningen behaald. Zondag uh, kan het afgemaakt worden tegen Oostenrijk. Ja, uh, Nika, dan moet het gebeuren tegen, tegen Oostenrijk... dat het een beetje op gelijk niveau zit van uh, uh, op het niveau van Slovenië. Uh, zijn jullie nu gewaarschuwd en gaan jullie er tegen Oostenrijk... gaan jullie dan misschien iets anders spelen? Uh, ja, absoluut. Uh, ik denk wat we van deze wedstrijd mee kunnen nemen naar Oostenrijk... is dat we, ondanks dat we voorstaan. staan we wel met dezelfde druk moeten blijven spelen en, en niet uh, gaan lopen stressen als ze dichterbij komen. Dus uh, lekker morgen dagje, dagje rust en uh, dan zijn we zondag gewoon weer klaar. En dan op naar de play-offs voor het WK? Ja, absoluut. Ja, Oké, okay. nou dankjewel. Succes. Ja, bedankt. Richard, hoe schat jij de kans in van Oranje? Ja, Nederland gaat het nu halen. Uh, Slovenië was toch wat sterker dan Oostenrijk, heeft ook... Uh, Gisteren gewonnen van Oostenrijk met vier doelpunten verschil. En nu gaan ze het denk ik afmaken. Die rustdag van morgen is belangrijk. Twee wedstrijden achter elkaar. Dat hakt er toch wel bij de jonge ploeg flink in. Oostenrijk valt mij wat tegen. Ik heb ze vanavond in de tweede helft nog gezien tegen Israël zijn erg afhankelijk van twee, drie speelsters. Uh, ik denk dat ze het dus gaan redden. En in juni dan uh, tegen een sterkere tegenstander. De playoffs een uit in een thuiswedstrijd. En dan uh, hopen dat uh, Nederland weer op een WK komt uh, te staan. Ja. In Servië. Eind zo zondag uh, 2013. Zondag weer, uh, weer in Apeldoorn. Hè? Zondag is het weer in Apeldoorn. Om half twee tegen Oostenrijk. Alles uh, beslissend. Want als Nederland verliest. Dan kan het ook nog maar zo zijn. Dat uh, toch Slovenië en met de buit vandoor gaat. Of Oostenrijk. Dat ligt dan een beetje weer aan het doelsaldo. Oké, okay, dankjewel. van Telebase en uh, Rescue Me. De UCI heeft bekendgemaakt wie de commissie gaat leiden... die onderzoek zal doen naar de handel en wandel... van de Internationale Wielerunie. In het USADA-rapport over Lance Armstrong... werd de integriteit van de UCI in twijfel getrokken. Dat heeft u ongetwijfeld meegekregen als sportliefhebber. Hugh Lippens in ieder geval wel, hoop ik te misten, Want ik ga er met hem over praten. Dag Gio, goedenavond. Goedenavond, Robert. Uh, die commissie die zal geleid gaan worden door Sir Philip Otten... Wie is dat? Ja, dat is een man van uh, gezag, want het is uh, de vroegere rechter van het Britse Hof van Beroep. Dus wel iemand die weet uh, ja, hoe uh, strafzaken werken en, en beroepszaken en dergelijke. Dus het is wel, wel iemand met een status uh, in, uh, in het wereldje. En uh, ja, het is wel een gezaghebbend persoon. Ja, maar hij is niet alleen, hè? Want er, er zitten nog meer mensen in de Nee, hij is niet die alleen. Nee, uh, ja, kijk, weet je wat het punt is? Het zijn niet uh, hele spannende namen als je kijkt naar die commissie. Het zijn geen namen die we allemaal kennen uit het wielrennen, maar misschien is dat juist wel heel erg goed. En gelukkig maar, zijn, dacht ik, ja. Uh, vooral, ja, het zijn vooral mensen inderdaad die, die uit juridische afkomstig komen. En uh, uh, er zit ook een uh, Britse parlementariër in, een voormalig uh, topatleet. Ze heeft uh, Paralympisch goud gewonnen ooit, Tanny Gray Thompson, een Engelse. En uh, die zit dus in die commissie. En dan hebben we ook nog een Australische advocaat, Malcolm Holmes. Samen met die sir Philip Otten. Dus die drie die moeten het nu allemaal gaan uitzoeken. En die moeten nu uh, ja, verhoren hoorzittingen gaan leiden. En uiteindelijk met een rapport gaan komen. Ja. Voor alle duidelijkheid, um, de, de, de, het idee van die commissie komt wel van de UCI. Maar die hebben Naarleding toch niet deze... ja, van het rapport natuurlijk. Ja, hè? ja. ja maar die ja. hebben de, toch de, niet deze namen op... bij elkaar gezocht, toch? Dat is uh, nee, via, via nee, het kassen nee, gaat, nee, dat toch? Is... Ja, dat gebeurt via het cast. Dat is het arbitragehof van de sport. Waar, waar, waar mensen met problemen met bonden of andersom terecht kunnen als ze het niet met een uitspraak eens zijn. En dan komen ze uiteindelijk allemaal bij het kast terecht. Nou, de baas van het cast, dat is John Coates. En die heeft uiteindelijk die commissie samengesteld. Omdat het kast natuurlijk heel vaak te maken heeft met dit soort beroepszaken en met hoorzittingen. En uh, ja, de, de UCI heeft zich niet bemoeid, zeggen ze, met de samenstelling van die commissie. Voorzitter Pat McQuaid heeft gezegd. Nee, dit is. Echt een onafhankelijke commissie, en de uitkomsten uiteindelijk van die hoorzittingen, de uitkomsten van het rapport dat die commissie gaat uh, samenstellen, ja, die respecteren wij straks. Dus uh, ze leveren zich, wat dat betreft, wel over aan deze drie mensen. Ja, wel opvallend overigens dat dan de UCI die commissie dan toch bekend maakt, want dan zou je verwachten dat het CAS uh, de commissie bekend zou maken. Nee, maar ik kan me dat wel voorstellen, want de UCI heeft zelf natuurlijk wel aangekondigd: er komt een onderzoek naar uh, de handel en wandel van uh, ja. Uh, ja, betrokkenen. Uh, uit het uh, verleden. Dan denken we met name natuurlijk aan Hein Verbrugge, voormalig voorzitter van uh, de UCI. Uh, maar het gaat bijvoorbeeld ook in de richting van Anne Gripper, uh, die zich in de tijd bezig hield met uh, dopingzaken binnen de wieler -Unie. En al die mensen die zullen onderzocht worden. En daar, ja, daar zullen inderdaad hoorzittingen naar gedaan worden. En dus het is niet zo vreemd dat de UCI uiteindelijk ook bekend maakt wie er in die commissie komen te zitten. Maar ja. we nemen maar aan dat ze geen invloed hebben gehad. Ja, en dat het een onafhankelijke commissie is. Dat, uh, dat moeten we gewoon aannemen. Goed, nou even voor. Voor de duidelijkheid, wat zijn de kernpunten uh, wat de commissie gaat doen? Nou, ten eerste komen de hoorzittingen. Dat zal ergens in april gebeuren. 9 tot en met 26 april. Dat is precies de klassieke maand. Het is wel uh, sajant natuurlijk in het uh, wielrennen. En dan moet uh, in juni moet het rapport al op tafel komen. Dus het wordt wel haastwerk uh, voor uh, die commissie. En ja, dan moet er een rapport op tafel komen. Met natuurlijk het beantwoorden van de vraag. Wat heeft de UCI voor rol gespeeld in die hele zaak Armstrong? In al die beschuldigingen die in het USADA rapport zijn uh, gedaan. Uh, er zijn een aantal vragen geformuleerd. Uh, elf vragen precies voor de commissie. En dat zijn dus vragen van nou heeft de UCI een rol gespeeld in het uh, bijvoorbeeld uh, toch wel uh, ja, onder de mat houden van eventuele dopingzaken van Lance Armstrong. Uh, hebben ze dat bewust gedaan? Zo niet. Hadden ze daar dan van kunnen weten dat er positieve controles waren geweest? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus de, het, het gaat echt allemaal over de beschuldigingen die in het rapport zijn geuit. Dat moet dan allemaal uitgezocht worden door die commissie. Ja, en uiteindelijk moet dat rapport op tafel komen. En dan zal duidelijk worden of Hein van Brugge bijvoorbeeld een rol heeft gespeeld in de tijd. Ja, goed. Uh, tot slot, dit weekend er komt in Londen ook nog de beweging Change Cycling Now voor het eerst bijeen Wat is dat nou? Nou, dat is een mooi clubje, dat is een, uh, zoals ze dat zelf noemen, een pressiegroep. Het uh, heeft niks met de UCI te maken, heeft ook niks met uh, dat USADA-rapport te maken... maar uh, het zijn een paar mensen, een paar prominente mensen uit het wielrennen... die met een stappenplan willen komen. En dat willen ze dan doen om uiteindelijk de wielersport schoner en geloofwaardiger te maken. Een zakenman heeft uh, die club opgericht, Australiër is dat, Jamie Fuller. Hij is van het bedrijf Skins en dat was een kledingsponsor, uh, uh, kledingleverancier... van verschillende wielerploegen. Het is ook de man die een claim heeft ingediend uci dat ze te weinig hebben gedaan aan het bestrijden van doping en daardoor eh, hem ook als uh, leverancier benadeeld hebben hij claimt 2 miljoen dollar uh, leden in die uh, commissie of in die uh, groep uh, zijn bijvoorbeeld uh, prominent Paul Kimmich Iers uh, oud wielrenner David Walsh de man die nou ja laten we zeggen het allemaal toch wel een beetje aan het rollen heeft gebracht de journalist uit Ierland ze komen dit weekend in Londen bijeen en er komt ook steun van renners prominente renners ex renners Greg Lamont Johnny Bugno, Jonathan Vol als jurk en dat is toch een behoorlijk prominente groep. En die willen dus nu met een plannen gaan komen om die sport schoner te krijgen. Nou, ben benieuwd of het lukt. Dankjewel. Voor nu, Gio Lippens. Dan gaan we naar het andere end van de wereld. Want de Nederlandse hockeymannen die worden daar nu zo ongeveer wakker als het goed is. Anders zijn ze te laat op het veld. Of niet, uh, Philip Koken in Melbourne. Goedenavond of goede morgen voor jou. Ja, goedemorgen voor mij. Ik denk dat die jongens al lang uh, wakker zijn. Die, uh, die moeten de pasthal achter de kiezen hebben als <lacht> ze straks uh, willen gaan spelen om uh, half elf plaatselijke tijd. Ja, uh, dan begint uh, namelijk de Champions Trophy. In Nederland moet gelijk vol aan de bak, hè? Nou, vol aan de bak, vol aan de bak. Uh, ze moeten tegen Pakistan. En dat was vroeger wel een enorme grootmacht, maar dat valt tegenwoordig wel een beetje te betwijfelen. Dat, zijn, uh, dat is niet meer het sterkste hockeyland ter wereld. Dus vol aan de bak, uh, nou ik denk dat ze morgen, morgen moeten ze echt vol aan de bak, dan moeten ze tegen Australië, dat is in mijn ogen de favoriet, dat is ook de sterkste ploeg, nog altijd de nummer 1 van de wereld en die hebben zeker wat goed te maken naar de Olympische Spelen in Londen waar ze zwaar favoriet waren, maar in de halve finale toch wel op klassen werden verslagen uh, door Duitsland. En dat is heel hard aangekomen hier. En neem ook het feit bijvoorbeeld dat al die wedstrijden van Australië... hier ook morgen tegen Nederland, wordt hier live uitgezonden... door de nationale televisie. Dat is niet gewoon hier in Australië voor het hockey, maar dat gebeurt nu wel. En je weet dus dat de druk enorm ligt voor Australië. Die moeten hier gaan winnen. Ja, goed. En Nederland heeft een uh, nieuwe aanvoerder, Klaas Vermeulen. Uh, je had eerder een uh, gesprek met hem. Laten we daar even naar luisteren. Klaas, ik denk als je vraagt aan de gemiddelde sportliefhebber in Nederland wie is de aanvoerder van het Nederlands mannenhockeyteam, dan komen ze niet op de naam Klaas van Meulen. Uh, nee, misschien niet. Maar uh, ik ben het wel degelijk, ja. Hoe is het zo gekomen? Vos um, ja, was natuurlijk captain uh, bij de Olympische Spelen. En uh, die is er nu niet meer bij. Dus uh, het was tijd voor een nieuwe aanvoerder. En uh, Paul heeft mij gevraagd om die uh, taak op me te nemen. En uh, ja, misschien inderdaad voor de buitenwacht komt het als een uh, verrassing. Maar intern eigenlijk in die zin niet uh, heel erg. Ik ben aanvoerder geweest bij Jong Ryan de Paul. En eigenlijk zijn we met bijna uh, met, met het hele team van toen de tijd zijn we nu hier ongeveer. Dus uh, in die zin uh, eigenlijk wel weer logisch misschien. Luisteren al die jongens naar jou? Um, ja, ik denk het wel. Het was, uh, nou, het was leuk om te merken voordat Paul het gevraagd had. kwamen een aantal jongens naar me toe al van ben jij dit toernooi uh, de captain? En toen wist ik nog van niks. Maar het is leuk dat, uh, dat jongens uit het team uh, mij ook die rol gunnen en mij uh, positief in die rol zien. Dus dat is mooi. Je hebt geen Olympische finale gespeeld. Want in de halve finale viel je uit met een schouderblessure die nog wel ernstig bleek te zijn. Na afloop van het toernooi zei Paul dat dat een van de oorzaken was dat jullie die finale hebben verloren. Dat kan je natuurlijk strelen. Het zegt ook al iets over je leiderschapskwaliteiten misschien. Um, ja, zeker. Aan de ene kant uh, is het natuurlijk een groot compliment. En aan de andere kant maakt het uh, misschien nog inderdaad uh, extra pijnlijker. Maar um, ja, het is iets... Het, kijk, kunnen gebeuren in een sport. En een momenten kun je eigenlijk niet bedenken. Maar een Olympische finale missen? Precies. Dat, uh, dat heeft wel inderdaad heel veel pijn gedaan, moet ik zeggen. Maar uh, we zullen het nooit weten. Ik, uh, ik moet zeggen dat ik het toen de tijd wel heel zwaar heb gehad. Die finale, dat... Uh, een Hele rare beleving om die vanaf de tribune te zien. Maar eigenlijk heb ik het vrij snel kunnen afsluiten. En uh, ja, zo nuchter ben ik ook alweer. Het is gewoon, gewoon pech, je doet er niks aan. En uh, ja, nu, ik bedoel, het gaat ook door. Je speelt je competitie. En nu ben je hier weer met een uh, redelijk nieuw team. Hier. En het is gewoon een nieuwe uitdaging. En uh, voor mij is het eigenlijk een uh, gesloten boek. En uh, op naar een uh, nieuw toernooi. Wat hebben jullie hier te bewijzen bij deze Champions Trophy? Wat is het doel? Ja, ik denk dat uh, we zijn natuurlijk met Nels team nu een paar jaar onder paal bezig. En daarin is het duidelijk stappen gemaakt. En dat is eigenlijk de, op de Spelen goed tot uiting gekomen. Maar als je het weer kijkt met nu zijn er dan toch uh, vijf jongens van de Spelen. Zijn hier weer niet bij. Um, en uh, drie natuurlijk gestopt met uh, Floris, Roderick en Teun. En de uh, tweede niet bij met Robert en uh, Mienk. En, um, dus eigenlijk staat er gewoon toch wel stiekem weer een nieuw team met een nieuwe dynamiek. En, uh, maar moet je goud winnen? Nou, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het meer is iets wat we graag willen als een soort beloning van uh, de weg die we nu uh, hebben ingeslagen. En uh, ik denk dat dat op zich wel heel erg leeft binnen de groep. Maar het is, uh, ik moet ook zeggen, het systeem is anders. Het is, uh, Toch niet minder aanvallend, hoop ik? Nee, nee, ik bedoel het poolsysteem is anders. Nee, we, we blijven doorgaan op de, de weg. We willen het wel leuk en... Uh, plezier en stralen, dus dat blijven we zeker doen. Maar je speelt eerst drie poolwedstrijden en dan krijg je een kwartfinale. Dus uh, eigenlijk kun je ook zeggen, die eerste drie wedstrijden kun je ook nog gebruiken om hier uh, in je beste vorm te spelen. Want eigenlijk moet je er uh, moet je staan op het moment uh, dat de kwartfinales beginnen. Dus uh, voor ons komende dagen een mooie uitdaging om uh, te kijken hoe we met dit team er nu weer voor staan. Ja, dat was uh, Klaas uh, Vermeulen. Klinkt als een rustige, verstandige, goede aanvoerder, Filip. Ja, dat is, het is ook een rustige jongen. Ik denk ook dat hij daarom gekozen is. Uh, het Nederlands team zit natuurlijk vol met jongens die alleen maar naar voren willen, die willen rennen. Een beetje, beetje jonge honden. En, en ja, degene die, die jonge, jonge honden in toom kan houden, dat is Klaas Vermeulen. Hij, hij denkt in balans. En uh, zoals dat zo mooi heet, dat is een beetje een bal van asterm in balans denken. Maar dat is Klaas Vermeulen. Ja. Oké, okay, hoe laat begint hij? Over hoeveel uur, laat ik het dan zo zeggen? Uh, over anderhalf uur nu. Anderhalf uur. Kijk aan, dat is half één uh, Nederlandse tijd. Dankjewel. Uh, morgenochtend in het Radio 1 al meer over, uh, over dat duel. Veel plezier bij, uh, bij dat duel. En werkt ze ook, Philip Koken, in Melbourne in Australië... bij die Champions Trophy. Je hoort de tune. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen... van deze editie van uh, NOS Langs de Lijn. Ik verwijs u graag naar het sportforum van morgen... met collega Henry Schut, de gast, en Tom Boot... Arno Vermeulen en Joop Albeda. En morgen om tien uur, als u van schaatsen houdt... Op nws.nl live de wereldbeker uit Astana... met de 1500 meter mannen, de 5000 voor vrouwen... en de teamachtervolging van de mannen. Dat morgen dus vanaf 10 uur op nus.nl. En morgen kwart voor negen de topper Ajax PSV. Ook hier live op Radio 1. De zommer in het, in het oog met Thijs van der Brink. Goedenavond. Nog een paar nachtjes slapen en het is pakjesavond.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 Heb jij hem al? Veerwolf Nachtbaan ligt nu in de boekwinkel. Dit is Radio 1.